11 uur, Joboots met het NOS Journaal. Oud-voorzitter van FNV Bouw Willem Linders is opgestapt bij de vakbond... omdat hij verdacht wordt van een poging tot afpersing. Komende donderdag moet hij voorkomen in Den Bosch. Formeel trad Linders af bij FNV Bouw wegens privéomstandigheden. Volgens het Brabants Dagblad heeft Linders drie dreigbrieven gestuurd... naar een vrouw van 79 uit zijn woonplaats Veghel. Doel was om geld van de vrouw los te krijgen. Linders werd half januari gekozen en was maar twee weken voorzitter van FNV Bouw. Een aantal voormalige tbs'ers heeft een schadeclaim ingediend bij het college van procureurs-generaal, omdat ze te lang in een tbs-kliniek hebben gezeten. Advocaat Wim Anker vindt dat de betrokken tbs'ers meer geld moeten krijgen dan gewone gevangenen, omdat tbs volgens hem stigmatiserend is. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens vindt dat in een vonnis expliciet moet staan dat er geweld is gebruikt. Alleen dan mag iemand langer dan vier jaar in een tbs-kliniek worden behandeld. Anders mag tbs hooguit vier jaar duren. Journalist en computerbeveiligingsdeskundige Brenno de Winter is een van de vele twitteraars van wie de gegevens zijn gehackt. De Winter zegt een brief van Twitter te hebben ontvangen waarin dat werd gemeld. De beveiligingsexpert laat weten dat hij zijn wachtwoorden heeft veranderd zoals Twitter had gevraagd. Oude wachtwoorden werkten niet meer. Twitter maakte vannacht bekend dat hackers toegang hadden gekregen... tot persoonlijke gegevens van zo'n 250.000 gebruikers. Een van de toprenners van Team Blanco, de Spanjaard Luis Leon Sanchez, is door de ploegleiding geschorst. Hij zal niet aan wedstrijden meedoen zolang het onderzoek loopt naar de banden tussen hem en dopingarts Fuentes. Dat onderzoek werd vorige week aangekondigd. Team Blanco is de opvolger van de Rabobank ploeg. De bank stopte met de sponsoring vanwege de berichten over doping. Sanchez won de afgelopen jaren etappes in de Tour de France en was vorig jaar ook de sterkste in de Classica San Sebastian. Het weer in het hele land winterse buien. Vanmiddag ook af en toe zon. Middagtemperatuur rond 5 graden. Morgen eerst droog en zonnig. Later op de dag van het westen uit regen. Dit was het NOS-journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan?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 Tros, kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Romans. Goedemorgen. Goedemorgen. Een bank van de ondergang redden? Was dat niet te voorzien? Of hebben toezichthouders zitten slapen? En juist doordat die bank is gered... moeten waarschijnlijk nog meer van de burger worden gevraagd. Meer bezuinigingen. Hoeveel kan de politiek van de burger eigenlijk vragen? Daarover gaan we het hebben vanmorgen. En daarvoor hebben we aan tafel Jetta Kleinsma... Partij van de Arbeidsstaatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Naar ons onderweg is Kees Vendrik van de Rekenkamer. Zal zo binnenschuiven. En we hebben Bas Eickhout hier, Europarlementariër van GroenLinks. Met hem gaan we ook over Brussel praten. Want Brussel kijkt mee in onze portemonnee. Klopt. Fijn dat u er bent, meneer Eickhout. Dank u wel. En luisteraars, u kunt ons natuurlijk zien op het Rotskamerbreed... en ook op Politiek 24. De zaterdagkranten. Nou, natuurlijk veel over de SNS-bank, maar daar gaan we zo over praten. Maar ook ander groot nieuws, toch? De Telegraaf schamel alternatief voor falende Vira. De hoge snelheidstrein die eigenlijk mislukt is. Praktisch gesproken lijkt er nu een oplossing te zijn gevonden. Er komt twee keer per dag een in Intercity, nu tussen Den Haag en Brussel. Te weinig vindt de oppositie, en dat staat onder andere in de Telegraaf. Uh, mevrouw Kleinsma, u woont in Den Haag. Ja. Uh, dus u bent extra betrokken of daar een trein uh, aankomt en uh, vertrekt. Zeker. Uh, dit is toch wel een voorbeeld waarbij de burger misschien denkt... dat bestuur deugt dat wel. Men kan niet eens zorgen dat de treinen rijden. Is dat een voorstelbare gedachte? Nou, Het is in ieder geval zo dat het bestuur nu uh, weer één trein laat rijden... Uh, richting Brussel. Uh, dat geeft de burger voorzichtig moed. Um, en ik herinner me, toen ik zelf nog in het college van burgemeester en wethouders zat uh, in Den Haag, dat wij heel verdrietig waren over het feit dat die trein niet vanuit Den Haag zou gaan vertrekken. Dus eigenlijk vanuit Den Haag is dit wel een opstekertje. Als ik me zo mag herinneren. Nou, uh, vorige week hadden we hier de Haagse wethouder Smit zitten. Ja. En die zei, ik ga gewoon een eigen bedrijf beginnen. Want er moet gewoon een dagelijkse en vaker dan één keer per dag verbinding zijn tussen Den Haag en Brussel. Het is een Schande dat hij er niet is. Nou, Daar heeft Peter Smit groot gelijk in. Dus uh, Peter zal op zichzelf denk ik nu ook wel een beetje blij zijn. Maar nog maar mondjesmaat. Want uh, het moet natuurlijk veel frequenter. Ja. Nou, er was natuurlijk ook een po po groot politiek probleem. Er was een groot debat in de Kamer. Waar ja. uw partijgenoot staatssecretaris Mansveld onder vuur lag. Omdat een rapport uh, over het onderhoud uh, van het spoor uh, onder het bureau is blijven liggen. En zij heeft uh, excuses moeten aanbieden. Uh, Telegraaf zegt ook uh, een aanfluiting voor zo'n beginnend staatssecretaris. Dat is toch politiek wel pijnlijk lijkt me. Nou, het is gewoon naar als je denkt dat een rapport naar de Kamer is verstuurd... en dat niet is, is gebeurd. Dat is hartstikke vervelend. Dus ik ben zelf ook weer beginnend staatssecretaris. ja, als het mij zou zijn overkomen... Uh, had ik ook uh, enorm uh, de pest in gehad. Hartstikke vervelend, enorm de pest in. De minister wist het wel. Ja, nou ja, goed, maar... Uh, wat er ook van zij, dit zijn van die dingen die maak je als bewindspersoon liever niet mee. En ik vind het ruiterlijk dat je dan gewoon zegt, uh, zo had het niet moeten gaan. Inmiddels is ook Kees Vendrik bij ons van de rekenkamer. Fijn dat u er bent. Uh, We hebben het dus over uh, uh, het, het debakel op het spoor. Uh, dat rapport wat in de la is blijven liggen. U bent ook kamerlid geweest. Hoe erg zou u het vinden als u niet geïnformeerd zou zijn geweest door ambtenaren? Nou, zonder goede informatie kan je als Kamerlid niks. Nee. Uh, dus daarom is het ook echt een hoeksteen uh, van de democratische verhoudingen. en Het verkeer tussen Kamer en Kabinet dat de Kamer altijd volledig en juist wordt geïnformeerd. En ja. als de Kamer daar niet op kan vertrouwen, ja, dan is eigenlijk het einde zoek. Ja, maar als de Kamer uh, daarop niet kan vertrouwen, en in dit geval is het ook nog eens zo, dat de winstlieden blijkbaar niet kunnen vertrouwen uh, op hun eigen ambtenaren... Nou nee, daar lijkt het in ieder geval op. Uh, maar dan is het ook aan de bewindslieden om dat in orde te maken. Uh, ja. Zij zijn het aanspreekpunt en ook het enige aanspreekpunt voor het parlement. Ja. En zij moeten dan ook uh, klare wijn schenken en zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Uh, is mevrouw Kleinsma dan eigenlijk gewoon voor uh, uh, mensen zoals u in die rol met die positie... namelijk bewindsvrouw in dit geval... dat uh, de ambtenaren die daar verantwoordelijk voor zijn gewoon weg moeten? Uh, nou ja, met, meteen weg moeten. Het gaat erom... Uh, dat je gewoon van je ambtenarenapparaat op aan kunt. En ik ben zelf ook Kamerlid geweest. Ik vind dat meneer Vendrik echt uh, volledig gelijk heeft. Als je als Kamer er niet op kunt vertrouwen dat je transparant hartstikke volledig ja. wordt geïnformeerd, kun je de regering niet goed uh, controleren. Ja, maar bij dus... uw positie, wat vindt u? Moeten dan gewoon ambtenaren weg, klaar, uit. Nou, als, het, als het echt uh, een hele heftige fout is. Uh, en ja, je bent er zelf politiek verantwoordelijk ja. voor. Dan moet je zelf ook bestuurlijk kijken uh, welke, uh, welke ingrepen je wil plegen. plegen. Bestuurlijk kijken en uh, ingrepen moeten plegen is gewoon... Ja, dat, dat hoort er dan bij. Ja, gaan. Kijk, ik, ik, ga, ik ga... Nou, dat hoeft niet. Ja, nou, kijk weg. Bas Eikhout vanuit het uh, Europarlement. U, zei, u zou zeggen ontslaan. Nou ja, als het heel duidelijk is dat ja, een ambtenaar ja, hier... Uh, gewoon een opdracht niet heeft uitgevoerd... ja, dan denk ik dat hij weg ja, moet. Ja, ja. Nou ja, dat mevrouw ging hier Kleinsma om een discussie, het, hè? hè? Nou, u zegt mevrouw, mevrouw Kleinsma... Uh, ja, als dat duidelijk is, dan... Nou ja, kijk, als, als mensen de willens en wetens één grote zooi van hebben gemaakt... Ja, dan, heb je, dan heeft die meneer of mevrouw een groot probleem. Maar het blijft wel, de minister blijft verantwoordelijk. Hè. En in is september is de opdracht gegeven om het naar de Kamer te sturen. En, het heeft heel lang geduurd voordat we erachter kwamen... dat dat niets is gebeurd. En dat is natuurlijk uiteindelijk wel de verantwoordelijkheid van de minister. Maar ik vind het uiteindelijk nog belangrijker dat de treinen gaan rijden. Want twee keer per dag, alsjeblieft. Ik moet toch echt wel wat vaker naar Brussel. Ja. Het feit dat die, dat die verbinding er niet is tussen Den Haag en Brussel. Hè? In ieder geval op dit moment niet. Zegt dat ook iets over de relatie tussen Den Haag en Brussel? Vindt u, meneer Eickhout? Nou, ik hoop het niet. Uh, volgens mij ik... Het daar ik... liever niet willen zijn, misschien? Nou, ik zie, ik zie steeds meer kamerleden en bewindspersonen naar Brussel gaan. Ze moeten wel. Uh, ik denk meer dat het wat meer zegt over de NS, die uh, een beetje moeite heeft om wat breder te kijken dan het eigen net. En in die zin dat Den Haag nu eigenlijk wat meer concurrentie zelf wil gaan organiseren, dat juich ik toe. Want ik moet zeggen, het vertrouwen in de NS, ben ik ook wel een beetje klaar mee ondertussen. Oké, okay. goed. Uh, nou, we laten het hierbij, wat de kranten betreft, we praten zo uitgebreid verder over een toch wel turbulente politieke week. Maar eerst kijken we ook even terug. Weekoverzicht. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar... het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de prins van Oranje. Niet onverwacht na 33 jaar, maar toch plotseling. Zelfs haar grootste tegenstanders hebben ineens een andere toon. Ik ben het ook wel eens met haar oneens geweest. Maar wat overheerst is toch het, het gevoel van respect voor wat ze heeft gedaan. De koningin vertrekt en dat zorgt bij iedereen voor gevoelens van dankbaarheid en respect. Hoewel, bij iedereen... Nou ja, uh, voor de regering betekent dat natuurlijk niet zoveel. Een regering blijft. Een regering blijft, zegt de minister van Infrastructuur. En zij kan het weten, want zij blijft. Ondanks het pro-rail rapport dat haar ambtenaren in een diepe la lieten weggestopt. En voor de koningin is er dus vooral respect en blijdschap. De verbouwing van haar oude kasteeltje was op tijd klaar. En daar kon het nog best een bolle doel woord, dolle boel worden. Omdat, uh, omdat zij nog voldoende energie heeft om van de rest van haar leven nog wat te maken. Ik denk dat ze zich erg verheugt op uh, wat er nu in Drakenstein haar te wachten staat. Wie zich ook op die nieuwe tijd verheugt is prinses Maxima. Nou, het is een enorme eer om uh, mijn schoonmoeder echt uh, te kunnen volgen natuurlijk. Haar opmerking zorgt weer even voor wat reuring, want niet zij, maar haar man wordt immers staatshoofd. Een nieuwe tijd vraagt om een nieuw koningschap. De koning en de koningin, zoiets als Kees en ik. Duo presentatie, ze doen het samen. Met het verdwijnen van de vorst verdween deze week ook de hoop op een Elfstedentocht. Dus een ander feestje is welkom. Met de hand op de knip, dat dan weer wel. Het is niet alleen een glaasje ranja, het wordt een mooie dag, een groot feest. Maar we kunnen gewoon met elkaar erop letten dat het ook in financiële zin binnen de grenzen blijft. Een sober feest in de geest van Drees. Want het geld is op en zelfs een doekje voor het bloeden zit er niet in. Volgens Emiel Roemer is vooral één groep de klos. Voorzitter, het kabinet pleegt een financiële aanslag op onze ouderen. Is dit de samenleving waar de minister-president voor staat? En wie denkt dat zijn pensioen veilig op een bank kan staan, schrikt deze week ook. Vandaag vrijdag 1 februari 2013 is SNS Real volledig in handen gekomen van de Nederlandse staat. We hebben er weer een bank bij met z'n allen. Voor 3,7 miljard, maar dan heb je ook wat. Een bank die ons geld kost. En de nieuwe directeur krijgt een salaris van 5,5 ton per jaar. Niet overzeuren, vindt de premier. Marktconform, goedkoop is duurkoop. Voor dit hooggespecialiseerde werk is de balken en de norm echt drie keer te weinig. Zijn wij het in elk geval voor één keer hardgrondig met de premier eens... Maar ik ben ook gewoon belastingbetaler, dus ik vind het verschrikkelijk dat dit moet. Eh, ik heb er inderdaad barst in de kop van. Tros, Radio 1. Ja, het is uh, twaalf minuten over elf en nu luistert naar Troskamerbreed Breed. En aan tafel Jette Kleinsma, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Partij van de Arbeid. Bas Eikhout, hij is Europarlementariër voor GroenLinks en Kees Vrendi Vendrik en hij is lid van de Rekenkamer. En we hebben het vanmorgen natuurlijk over de SNS-bank die nu van ons is en hoe het toezicht was of niet was en over Europa. En mevrouw Kleinsma, eerst aan u de huiskamervraag zou ik bijna zeggen. Vindt u vijf en half? ton salaris voor iemand die bij de overheid in dienst komt. Veel of prima? Het is veel. Maar het is wel begrijpelijk dat uh, uh, in dit geval die middelen worden verstrekt. Maar het is veel. Het is gewoon hartstikke veel. Ja. Waarom is het dan begrijpelijk, vindt u? Omdat uh, je nu op dit moment echt hele specifieke kennis nodig hebt. Uh, in de zin van de aansturing van deze bank. Uh, maar ja... Het blijft gewoon veel geld. En dan kun je wel zeggen... nou ja, voor deze meneer geldt dat hij uh, nog veel meer verdiende in zijn oude baan. Dus hij gaat er heel erg veel op achteruit. Een miljoen gaat hij erop achteruit. Hij gaat het, is, het is wel bloeden. Nou, ja. Um, ja nou ja, dat, dat is wel ook een ding, vind ik. Maar ja, uh, tegelijkertijd zou het ook mis als ik het opeens minder kreeg. Dat geldt voor ons allemaal, meneer Boman, Maar... Uh, uh, feit blijft dat de huiskamervraag is 550.000 euro veel... Uh, volmondig met ja, kan ja Maar over. er is nu juist in de politiek, waar u dus mede verantwoordelijk voor bent... zo'n discussie dat mensen die bij de overheid in dienst zijn... gewoon moeten beseffen dat ze niet meer verdienen als de premier. Ja. Dus die discussie moet eigenlijk gewoon realistischer worden. Als je goed bent, beter bent, misschien wel beter dan de premier... mag je ook meer verdienen. Uh... Nee, de discussie uh, vind ik heel klip en klaar. Dus dat is zo helder als glas. De is... premier noemde het trouwens een idiote discussie, hè? Ja, nou ja, goed, dat, dat snap ik ook wel weer. Maar oh. uh, we, we, moeten toch nou, ergens, we moeten toch wel ergens uh, uh, een, een lijn trekken. Nee. En voor dit specifieke geval bij SNS Reaal uh, is het nu belangrijk dat we als de wie de weergaan met z'n allen de boel goed op de rails krijgen. Ja. En daar heb je gewoon de beste expertise bij. Ja, is, is daarvoor dan een hoogbetaald iemand uh, garantie? Want ook die hoogbetaalde personen hebben er toch een rommeltje van gemaakt, anders zaten we niet in deze situatie. Garanties ja, dat, dat, uh, dat moet inderdaad weer de toekomst bewijzen. Dat is natuurlijk altijd zo. Alleen wat we wel weten van. Uh, deze uh, nieuwe manier is dat hij wel heel veel verstand van zaken heeft... Ja. als het gaat om sns reaal in de, kan zeggen de goede tijd. Uh, en dat hij ook heel veel verstand van zaken heeft in de brede zin van het woord. Ja, maar dus Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst... zeggen ze dan in de financiële wereld. Hè? Ja, maar dat gaat me ook wat te kort ja. door de maar Toch ik vind, heel even ja. Bas Eickhout, want u zei... U vindt, u vindt het wel een rare opmerking dat de ja. premier het een idiote discussie noemt. Ja, sowieso. Wat bedoelen we precies met marktconform? Uh, we hebben gezien de salarissen hiervoor bij SNS en een zware markt kan vormen en we zien wat voor problemen we hebben. Dus het idee alsof een hoger salaris... ook kwalitatief betere mensen oplevert... dat vind ik nou wel eens een keer een discussie waard. De heer Rutte... Bedoelt dat eigenlijk? Ik vind het ook wel interessant wat hij dan van zijn eigen minister vindt. Want al die mensen zitten on onder de balken en de normen. Die zijn blijkbaar niet heel erg uh, des deskundig. Volgens mij zijn het ook deskundige mensen. Dank dus ik zou, als, ik, ik zou als minister of als staatssecretaris ook beledigd zijn door zijn opmerking van de heer Rutte. En het is helemaal geen rare discussie, het is nu een staatsbedrijf. Meneer Vendrik, vindt u dat een premier iets een de, idiote discussie kan noemen? Ja, u snapt dat ik dat toch aan de Tweede Kamer laat om daar maar op te reageren. Uh, ik snap de ophef wel, want het is natuurlijk veel geld. Net voor een bankje is overgenomen in krappe tijden. Dus ik snap de gevoeligheid van de discussie. Die ken ja. ik ook nog heel goed uit mijn kamertijd. Maar hoe over deze opmerking van de premier geoordeeld moet worden... dat moet ik helaas een Ja, maar zou, zou je het ook uh, om kunnen draaien dat wij niet zo raar moeten doen... dat mensen die goed zijn gewoon goed en misschien wel veel betaald krijgen... Ik vind dat een lastige discussie. Ja. Um, dat vindt iedereen blijkbaar. Het is, het is elke keer lastig, dan wordt er een regel afgesproken... namelijk de balken en de norm bij de overheid. En die wordt dan gewoon weer overschreden. En dan wordt het opeens een lastige discussie. Ja, je, laat, je houdt je aan de regel of je zegt... nou, het moet soms ook anders kunnen. Nee, dat snap ik wel. Uh, maar goed, kijk, dit kabinet heeft besloten... dat in de publieke sector uh, de balken en de norm geldt voor iedereen dan is het vervolgens weer een discussie waard... of dat nu ook geldt voor zo'n uh, staatsbank. Dat lijkt me logisch. Nou, dat mag de Tweede Kamer volgende week met de premier uitsorteren. Ja, maar u vindt het wel logisch dat daar een discussie over is? Dat, dan dat, dus. dat snap ik heel goed in zuinige tijden. Uh, Zo'n salaris, dat is toch vrij fors. Ja. Ik... En het Kleins. is natuurlijk al langer een discussie uh, dat er in de financiële sector wel heel overmoedig betaald wordt. Uh, dat, dat valt echt op als je dat vergelijkt met de beloning in andere sectoren. Hmm. Dus dat die discussie gevoerd wordt, ja, dat snap ik heel erg goed. Ja. Dan even over de nationalisatie van de bank zelf, mevrouw Kleins. Maar dat, dat moet een moeilijk besluit geweest zijn voor het kabinet. Eén hoor. Daar ja. is lang over gepraat? Uh, ja, voor zover dat mogelijk was, ja. ja. En, en, en hoe gaat dat dan? Want is daar dan binnen het kabinet ook weerstand tegen? Nou kijk, ik ben staatssecretaris... dus dan zit je niet bij alle ministerraadsvergaderingen. Uh, en ook al had ik erbij gezeten... dan had ik natuurlijk uh, niet alle uh, in zijn ouders kunnen vertellen. Dat weet u ja, ook. Maar het, is... uh, maar het is natuurlijk gewoon een waanzinnig moeilijke beslissing. Ja, want want het... uh, je weet het als je het niet doet... dat het gewoon één grote pan wordt. Dat heel veel mensen uh, hun spaargeld dan... Uh, ja, misschien kwijt zijn. Um, en dat je ook voor de stabiliteit... en we proberen nou juist om de boel weer op verhaal te brengen... dat het voor de stabiliteit heel wezenlijk is... dat zo'n grote systeembank wel overeind blijft. Ja, maar goed, je weet ook, als je het wel doet... dat het miljarden gaat kosten, ja. dat het je begrotingstekort ja. opnieuw opjaagt... dat het extra bezuinigingen waarschijnlijk gaat kosten. Ja. Ook misschien wel op uw portefeuille. Ja, en niet alleen ja. de minister-president heeft de barstende kop heen van, denk ik. Maar wij alle twintig, niet letterlijk, maar wel figuurlijk. Want u ziet dat wel hangen, die bui... De dat gaat ook op uw portefeuille straks? Nou ja, kijk, uh, uh, er is afgesproken dat we eerst ordentelijk wachten... op de doorrekening van het Centraal Planbureau... Nee. voordat we uh, maatregelen wel of niet nemen... Um, maar mocht het zo zijn dat dat moet, uh, ja, daar word ik natuurlijk helemaal niet blij van. Ja, maar kun, kun, zich... je, kunt, kun je dat eigenlijk nog wel uitleggen als politicus aan een gewone burger? En misschien zelfs wel iemand die helemaal niet bij de SNS-bank... Uh, zijn spaarbankboekje heeft of zijn salaris krijgt overgeschreven. Nee, we hebben een bank moeten redden, die bank is nu van ons... en daarom uh, moet u meer aan de zorg betalen. Nou, dat, die, dat is inderdaad ontzettend moeilijk uit te leggen. Maar ik ga het wel doen. Oh, um, dat doen ze een voorbeeld. Wat zou u dan <laughs> zeggen tegen mij als ik dat zo zeg? Nou ja, we hebben natuurlijk al eerder banken over moeten nemen. Uh, Lijkt en, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ja, dat is eigenlijk idioot, ja. hè? U heeft groot gelijk hoor. Ja. Het is eigenlijk bij de wilde spinnen af. Dat in die bankensector de boel zo uit de hand is gelopen. Ja. Uh, dat je als uh, samenleving daarvoor moet gaan staan. En tegelijkertijd, de bankensector is natuurlijk ook een verlengstuk van de samenleving. Ja. Want we hebben die banken met z'n allen gewoon wel nodig... Al is het alleen maar voor het giraal verkeer. Ja. Dan praat ik nog niet eens over spa nee. maar dan heb ik het gewoon over hoe we met elkaar financieel verkeren. Ja, dus u, u gaat mij uitleggen waarom ik meer voor de zorg moet gaan betalen... omdat wij met z'n allen een bank hebben gered. Hoe gaat u mij dat uh, overtuigend uitleggen? Meneer Boman, als, als dat aan de orde zou zijn, hè, dan zou ik u gaan uitleggen dat er natuurlijk steeds teringen naar neringen gezet moeten worden. En ik ben ook niet blij met het feit dat we uh, uh, in de afgelopen... nou, wat is het, 10, 15, 20 jaar... die teringen te weinig naar de nering hebben gezet. En daardoor zitten we dan natuurlijk met de gebakken peren van sowieso het bezuinigen. En zo'n bank er dan nog eens weer bij over moeten nemen tegen... Mm -hmm. nou, tegen, uh, dat, dat, dat wil je eigenlijk liever niet, maar het moet wel... Ja, dan moet je dus ook uitleggen aan de mensen in Nederland... dat als je het niet doet, wat het dan betekent. En dat betekent niet alleen maar dat er misschien wat meer betaald moet worden voor zorg... maar dat betekent over de hele range dat je natuurlijk weer moet proberen... plussen en minnen met elkaar in evenwicht te brengen. Door dit debakel gaat trouwens ook het FNV voor 20 miljoen het schip in. U bent bezig geweest met de vakbonden. Hoe leest u dat nieuws? Ja, nou, ik ben naar kwartiermaker geweest vorig voorjaar. Uh, en 20 miljoen, ja, dat zie je wel staan. Maar als je uh, risicodrager weg. bent... Dan weet je dat, dat dat soort dingen kan gebeuren. het niet toch ook. Ja. En dat is ook geld van gewone mensen. Hè? Zo is het. Nou, dat vind ik ook heel erg. Mag ik dat eens zeggen? Dat ja. vind ik echt afschuwelijk. Ja, dus uh, um, als je bij de vakbeweging gewoon je contributie betaalt. En je ziet dan dat op deze manier uh, uh, heel veel middelen zomaar verdwijnen, verdampen, ja dat is natuurlijk gewoon akelig. Ja, maar gewone mensen zien dus iets wat heel akelig is... wat uh, uh, ongewone mensen blijkbaar met hele rare uh, uh, manieren... van omgaan met geld hebben veroorzaakt. Ja. Dat is toch moeilijk dat uit te leggen? Dat is leg. heel moeilijk. En ik weet niet hoe het u vergaat... maar volgens mij, zoals we hier aan tafel zitten... Uh, vinden we dat gewoon alle vijf heel, heel ingewikkeld? Dat op enig moment, en dat geldt voor de hele wereld, niet alleen voor Nederland, hè, maar dat op enig moment we heel veel lucht hebben gepompt in ons financiële systeem. En we zijn, we zijn met z'n allen, en uh, ik weet dat bij de ene is dat anders dan bij de ander, maar goed, wereldwijd zijn we gewoon boven onze stand gaan leven. En het wordt tijd dat we die lucht er gewoon weer uithalen. En dat we met de voeten op de vloer komen. Ja. En dat is niet leuk. Het is ook helemaal niet leuk om nu staatssecretaris te moeten zijn. Moet ik u vertellen. U gaat u mee ophouden? Nee, natuurlijk oh. niet. Je blijft staan voor wat je uh, dient te doen. Um, maar het is veel fijner om met een dikke zak met geld overal aan te Zeker. komen zeilen. Dan Zeker. dat je moet zeggen. <laughs> maar die, we doen die zak geld in. wordt steeds minder. En sterker nog, uh, ons begrotingstekort gaat erover Oplopen, Ook weer over deze kwestie. Eh, meneer Eickhout, er is een Europese regel... het begrotingstekort mag tot 3%. Eh, door dit eh, gaat het toch ook weer verder stijgen. Dat is toch ook wel lastig. Nou, Dijsselbloem, voorzitter van de eurogroep is, lijkt ons. Nou, gelukkig zijn de Europese regels iets flexibeler. Dus het mag boven die 3% komen. Maar we hadden eh. toch afgesproken dat we het niet zouden doen. En met name de voorzitter van de eurogroep. Zou je daar mm. toch de hand aan willen houden? Nou, later? Nederland heeft altijd gehamerd op die 3%. Uh, wij in het Europees Parlement hebben altijd eerder gezegd... in zwaar economische tijden mag je wel degelijk boven die 3%. En die regels laten dat toe. Maar ja, als je jarenlang gaat schreeuwen... het moet allemaal 3%, met name in Zuid-Europa wordt het heel lastig om nu tegen onszelf te zeggen... oh nee, nou, nu hebben wij wat meer tijd nodig. Ja. Dus in Nederland maakt het zichzelf extra moeilijk. En wordt en, er al een beetje om gegniffeld in Brussel? Nou, gegniffeld niet, omdat al die banken staan, die staan nog steeds zwak in Europa. Dus elke bank die omvalt of dreigt om te vallen... ja, dat heeft ook weer gevolgen voor andere banken. Dus in die zin staat niemand te lachen. Maar het toont gewoon ongelooflijk aan dat die huidige eurocrisis... die bankencrisis, die verwevenheid van die crisis... Ja. ja, daar hebben we nog steeds niet goed opgelost. En daar hebben we nog steeds problemen mee, ook in Europa. En ik denk dat dit weer aantoont, Nederland, jullie economie staat er echt niet het beste bovenop, voorop. En dat Nederland dus ook eens wat misschien iets nederiger moet zijn... in het hele Europese debat, dat toont dit, ja, dit debakelen met SNS ook weer aan. Ja. Meneer Vendrik, u bent uh, lid van de Algemene Rekenkamer. Dat is een instituut, een uh, hoog college van staat zelfs, onafhankelijk. U controleert of het Rijk geld uitgeeft en daarmee het beleid maakt... zoals we dat met z'n allen uh, hebben afgesproken. Strenge rekenmeesters ook, u houdt dat allemaal heel nauwgezet bij. Die nationalisatie van SNS-radiaal, was dat volgens u onvermijdelijk? Nou, we hebben vorig jaar een rapport uitgebracht over risico's voor het rijk. En uh, daar hebben we ook opnieuw vastgesteld, en we waren zeker niet de eerste en de enige, dat die impliciete garantie van de overheid voor de financiële sector die bestaat nog steeds. En dat betekent eenvoudig dat als het fout gaat bij systeembanken in Nederland, uh, dan staat de minister van Financiën en daarmee de hele Tweede Kamer eigenlijk met de rug tegen de muur. Dan is het alternatief eigenlijk onmogelijk... Een bank laten vallen met een systeemkarakter betekent eigenlijk dat je de financiële ellende over je afroept. Uh, nou, dat kost mensen pas echt geld. Dus het kon uh, niet ja. anders? Nee, het betekent namelijk dat de economische schade, het wantrouwen in het financiële verkeer... Uh, kleine ondernemers die niet meer bij hun geld kunnen, niet meer kunnen betalen... nou, dan heb je uh, echt een systeemcrisis te pakken. Daarom is ook in dit geval sprake van een systeembank... Ja die is te belangrijk om failliet te laten gaan. En dus dan kom je dus in dezelfde situatie als Wouter Bos in 2008, 2009. Banken dreigen om te vallen, die zijn te belangrijk voor de Nederlandse economie. En dan sta je met de rug tegen de muur. Dus het kon niet anders? Maar nee. had het dan eerder ingegrepen kunnen worden? Bijvoorbeeld door de Nederlandse bank of de, bijvoorbeeld door het ministerie van Financiën? Nou, er is natuurlijk wel wat gebeurd. Sinds 2008, 2009 is er zowel in Europa, maar ook in Nederland... Uh, flink ingezet op het voorkomen van dit soort crisis strakker, beter toezicht. Er is een nieuwe ploeg bij de Nederlandse Bank aan de, uh, aan, aan de slag gegaan. Er is een nieuwe toezichtscultuur bij de Nederlandse Bank... Uh, die in ieder geval uh, beoogt uh, veel sneller en harder in te grijpen als het moet... Er zijn allerlei nieuwe regels voor banken gekomen, de kapitaalbuffers. Ja. Um, er is een interventiewet gekomen, en dat is op zich nieuws... ten opzichte van de periode 2008-2009. Nu, anders dan toen, ja. Ja. is de minister van Financiën ook in de gelegenheid... Uh, om de aandeelhouders gewoon te onteigenen. En Dat geldt dus ook voor uh, de achtergestelde obligatiehouders. Ja, die zijn gewoon hun geld letterlijk kwijt. Ja. Dat wordt dus niet verhaald op de belastingbetaler. En ik herinner me ook als Kamerlid destijds bijvoorbeeld de redding rond ING... Uh, toch gaf de overheid een garantie af op uh, de hypothekenportefeuille van ING. Was dat een heel belangrijk discussiepunt? Kunnen we de aandeelhouders niet harder aanslaan? Uh -huh. Want zij hebben het rendement in goede tijden geboekt. Ja, dan hang je ook aan het risico in slechte tijden. Nou, in die zin is er wel een stap vooruit gezet met uh, deze nationalisatie. Maar uh het -huh. punt blijft, en ik snap de kopijn van de minister-president als het puntje bij paaltje komt, sta je als overheid met de rug tegen de muur. Je kan geen kant op. Ja. En als private investeerders niet instappen op een aanvaardbare manier... dan gaat iedereen naar de overheid kijken. En dat, is, dat probleem is nog steeds niet opgelost. Uh, de minister van Financiën maakte gisteren wel bekend... Uh, dat hij eigenlijk naar een soort resolutiemechanisme wil, een systeem... waarbij de klappen die zo'n bank dan uh, krijgt door de, het systeem zelf worden opgevangen... dat men niet meer bij de belastingbetaler gaat tanken... Maar dat is nog niet geregeld. Ja, maar... Daar heeft Europa ook weer van nodig. En zover is het nog niet. Ja, maar waar, waar, waar het natuurlijk om gaat, is gewoon toezicht. Wie let erop? En daar is in de enquête die de Tweede Kamer heeft gehouden... naar uh, de bankencrisis uh, op gewezen dat dat toezicht uh, niet voldoende is. Ja. Um, ik zie in brieven uh, die u uh, als rekenkamer aan de Tweede Kamer heeft geschreven... dat u daar ook een opmerking over maakt, over dat toezicht. Bent u daar tevreden over, over dat toezicht? Ik zou willen dat ik uh, hier überhaupt een antwoord op kon geven. Uh, we hebben in 2011 als Algemene Rekenkamer een onderzoek gedaan... naar de nieuwe toezichtscultuur bij de Nederlandse Bank. We hebben niet alleen gekeken wat er op papier stond... maar hebben dat ook willen toetsen aan de hand van onderzoek... van uh, mensen van de Rekenkamer bij individuele dus Dan kijk je wat in, bij bank X of Y of Z gebeurt. Ja. En uh, op grond van Europese geheimhoudingsbepalingen... heeft de Nederlandse bank, de Algemene Rekenkamer... de toegang tot die dossiers geweigerd. U mag ja. ze niet inzien? Ik mag ze niet inzien. Uh, onze onderzoekers mogen ze niet inzien. Dus ik kan uw vraag niet beantwoorden. En U weet niet ik. of de Nederlandse bank het toezicht goed heeft gedaan? We hebben in ons onderzoek uh, van anderhalf jaar geleden geconstateerd... Uh, dat de plannen uh, er belovend uitzien... Maar uh, ja, van plannen alleen word je niet wijzer. Iedereen zal willen weten. En dat geldt voor ons natuurlijk als Rekenkamer ook. Maar waarom mag u ze niet inzien? Want u zegt Europese regels? Nou, het zijn geheimhoudingsbepalingen. Uh, die bestaan al decennia. En die geheimhoudingsbepalingen strekken ertoe dat financiële toezichthouders, bijvoorbeeld de Nederlandse Bank, maar het geldt voor alle toezichthouders in Europa. Uh, die hen wordt verboden om bedrijfsvertrouwelijke informatie om, die zeg maar, uh, op straat te gooien. Ja, maar het gaat uh, hier om uh, uh, het redden van uh, uh, banken ja. met uh, het geld van ons allemaal. Zeker. Uh, maar dan is het, onder... het toch, uh, nou ja, gewoon om een waardeoordeel aan u te vragen. Of laat ik het anders vragen. U zou dat toezicht, dat begrijp ik ook uit, uit brieven, geloof ik wel, willen toch? Zeker, we hebben niet voor niks dat onderzoek uitgevoerd. Omdat ja, wij ja. snappen uh, dat iedereen er belang in stelt om uh, even de thermometer erin te steken. En even te kijken hoe het staat. En met wat ik eerlijk gezegd niet begrijp, u zegt uh, er zijn geheimhoudingsregels waardoor wij het niet mogen. Maar er zijn ook landen in Europa die het wel mogen. Gelden die regels voor hun dan niet? Nee, om het verhaal even netjes af te maken. De Nederlandse Bank heeft zich beroepen op die geheimhoudingsregels. De toenmalige minister van Financiën heeft dat bevestigd. Dus wij konden ons onderzoek niet voortzetten. We hebben toen inderdaad bij de collega's in Europa gevraagd... andere rekenkamers, hoe zit dat bij jullie? Want die Europese geheimhoudingsbepalingen gelden dus ook voor jullie. En daar bleek uit dat die rekenkamers die een mandaat... een wettelijke mogelijkheid hebben om toezichthouders te onderzoeken... dat alleen in Nederland die geheimhoudingsbepalingen de toegang ja. blokkeren. Ja. En, die, die, en degene die dat dus heeft uh, uh, onderschreven... dat dat geblokkeerd moet blijven... dat was de toenmalige minister van Financiën bedoelte de Jager. Uh, ja, en dit, en dit, dit is overigens een lezing van die geheimhoudingsbepalingen. Uh, daar ja. is de rekenkamer ook in de jaren negentig al uh, opgestuurd. Want dus u dit vindt is... dat helemaal niet nodig, die geheimhoudingsregels? Nee, kijk, het punt is... Die gelden is namelijk... niet voor u, zegt u. Nee, kijk, het punt is... Die geheimhoudingsbepalingen hebben twee redenen. Namelijk, uh, een de toezichthouder mag niet zomaar... bedrijfsvertrouwelijke informatie van de bank... Uh, aan de openbaarheid prijsgeven... Uh, vanwege het concurrentiemotief. Maar ook omdat daarmee het toezicht kan worden belemmerd. Want als dat gebeurt en die informatie wordt openbaar, dan zal een bank vervolgens denken... ja, ik ga die toezichthouder ja, niks meer vertellen. mooie boel, maar nou gaat de hele discussie maar... op dit moment... Uh, om u te onderbreken ja. over, is dat toezicht nu wel goed geweest? Want Zeker. die SNS-crisis is niet van gisteren en niet van eergisteren... maar die loopt eigenlijk al sinds 2006 toen uh, uh, de SNS stapte in die, in die luchtbelroute, uh, namelijk uh, dat vastgoed. Ja. En in 2008 was al duidelijk dat het heel slecht ging met die bank. Ja. En iedereen zegt dat toezicht was toen niet goed... en nu wordt er getwijfeld of het toezicht van de Nederlandse bank... nu wel goed was. Ja. Maar dat... Daar kan niemand controleren. Daar, daar hebben we helemaal gezicht op. Tot op dit moment is niet geregeld. Uh, uw nee, ongeduld is, is mijn onge ongeduld. Ja? Uh, wees daarvan overtuigd. Uh, het goede nieuws is wel dat de minister van Financiën... onlangs aan de Tweede Kamer heeft laten weten... dat hij dit wil veranderen. Uh, dus er zit muziek in. Ja. Uh, want het is inderdaad uh, wat iedereen wil weten. Wij als Algemene Rekenkamer ook. Uh, is dat toezicht inderdaad aan de maat. Uh, wat is hier gebeurd? Daar zouden we graag onderzoek naar doen. Maar dan moet het wel mogelijk gemaakt worden. Stel nou dat u die dossiers wel had mogen zien. Had daarmee dan de ondergang en dat wat er nu allemaal gebeurd is met SNS... kunnen worden voorkomen? Nou, dat zou ik uh, te gewaagd vinden. Uh, het probleem is, wij weten niet wat we daar aantreffen. We hebben ze ja. niet gezien. Uh, dus ik kan u daar niks over zeggen. Nee, maar wij, wij gaan dus... Niet... Had u ze willen zien? Zeker. Uh, het, het, wat ik net zei. Uh, We hebben op papier geconstateerd in ons rapport in 2011... dat het toezicht bij de Nederlandse Bank uh, in ieder geval in aanzet... er uh, veelbelovend uitziet. Alleen wij kunnen de praktijk niet toetsen. En daar gaat het natuurlijk om. Bijvoorbeeld de praktijk bij SNS. Ik kan het u niet vertellen. We hebben nou. de dossiers niet gezien. En ik kan u dus ook geen voorspelling doen of het anders was geweest als we dat wel hadden gekund. Ik kan het u niet zeggen. Het ja, dat is stikvervelend. We, ja, mevrouw Kleins, maar als u dat zo hoort, is het niet bezopen dat uh, de controlerende macht, hè, de Tweede Kamer in dit geval, bij de Rekenkamer, uh, voor werkt ook. Uh, helemaal niet kan kijken of dat toezicht nou wel of niet goed geweest is. En wij gaan daar wel een hele hoop belastingcenten in uh, stoppen. Ja, nou ja. Ik denk dat meneer Vendrik uh, daar uh, hele behartige, zware woorden over heeft gezegd. Ja. Uh, want je moet er een thermometer in kunnen stoppen. Ja, wat gaat u daar aan doen? Nou ja, uh, uh, u heeft net gehoord dat de minister van Financiën... want die is hier natuurlijk in aan zet. Hmm. Uh, dat hij dit punt van aandacht ook hoog op de agenda heeft. Ja, punt, die van, die... punt van aandacht. Nee, nee, maar die is zelf natuurlijk ook Tweede Kamerlid geweest. En die weet drommels goed... dat als je niet de goede instrumenten hebt als Kamer... en een van de instrumenten is de Rekenkamer, als ik het zo mag uitdrukken... Hmm. en de rapporten van de Rekenkamer... die altijd echt gespeld worden door Kamerleden... Uh, nou ja, dan, dan moeten in die rapporten ook de gegevens... Kunnen komen te staan die noodzakelijk zijn om die thermometer te kunnen hanteren. Onderzoekt u nu wel eens dingen of kwesties, meneer Vendrik, waarvan u denkt: goh, had ik dat in de tijd als Kamerlid maar geweten, had ik daar maar meer inzicht in gehad? Want het inzicht van de Rekenkamer vergroot nu ook mijn inzicht. Nou, dit is dit ja, misschien een beetje. Uh, de, want, want Kamerleden zijn nu dus in feite ook gewoon niet goed geïnformeerd. U kunt zich dat nog wel herinneren uit, uit uw eigen tijd als Kamerlid. Zeker. Ik, ik weet als Kamerlid, daar had ik destijds ook al kop aan van, dat ik mij inderdaad regelmatig afvroeg. Ook toen de kredietcrisis al in gang was. Wat weet de Nederlandse Bank? Zij zijn ons aller blik op dat financiële veld. Weten ze voldoende? Hebben ze voldoende inzicht? Ja, en ook deze casus rond SNS, over de waarde van die vastgoedportefeuille bijvoorbeeld, die blijkt. Uh, enkele maanden geleden vastgesteld... veel minder waard te zijn dan door de accountant... en door de sns reaal ja. zelf uh, is beoogd. Ja. Uh, of is verondersteld. Ja, dat roept bij mij natuurlijk ook vragen op. Want daar zit natuurlijk het rot in deze zaak. Wat is dat vastgoed eigenlijk nog waard? Dus die waardering is gruwelijk belangrijk. Was dat eerder bekend? Heeft de Nederlandse bank eerder de waarde van dat vastgoed... want dat is het probleem bij SNS, onderzocht? Is daar extern onderzoek op gezet? Wat is daar gebeurd? Ik kan het u niet vertellen. En dat is het type kennis wat ik destijds als Kamerlid... ook heel graag eerder had willen hebben. Ja, dat heeft u ook gezegd in de verhoren voor de commissie De Wit. Dat u op verschillende momenten niet goed geïnformeerd was. Nou, uh, uh, lessen uh, om van te leren. Maar nu bepleit u eigenlijk, als ik u zo hoor... Uh, breekt die enquêtecommissie maar beropen. Roep iedereen terug van huis, als hij tenminste nog lid is van de Tweede Kamer. En we gaan gewoon weer opnieuw enquêteren op zoek naar de waarheid achter het SNS-schandaal. Nou, ik hoef de Tweede Kamer niet te adviseren. Nee. Als ik zo de eerste politieke reacties zie... Uh, beluister ik heel veel vragen over wat er in deze casus is gebeurd. Waarom uiteindelijk de nationalisatie die gisteren is afgekondigd onafwendbaar was. Nee. Uh, dus er zijn verschillende methoden om dat te doen. Ik snap dat, daar, uh, dat deze muis nog wel een staart heeft. Uh, voor de rekenkamer geldt. Uh, en niet voor het eerst uh, dat wij graag zien... Uh, dat uh, wij toch gaan krijgen tot deze dossiers. Dan pas kunnen we echt goed onderzoek doen... En nogmaals, dan gooien wij de bedrijfstrouwelijke gegevens niet op straat. Uh, wij ja. kunnen daar goed mee omgaan, dat komt ook in ander onderzoek voor. Maar we kunnen wel de Kamer adequaat helpen om zich in ja. orde te vormen... over, de, over de, de juistheid en de compleetheid van de toezicht op de financiële sector in Nederland. Ja, Laat nu net het kabinet uh, het antwoord uh, op de uh, rapportage... en de conclusies van de uh, commissie De Wit, de enquêtecommissie... Uh, nu volgende week uh, aan de Kamer geven. Misschien kan dat puntje om dat toezicht... ook aan de Rekenkamer wettelijk te regelen... daarin meegenomen worden. Is dat iets wat u leuk zou vinden? Nou ja, we hebben het parlement uh, een week geleden een brief gestuurd... met inderdaad een aanbeveling van deze strekking. Als het parlement het noodzakelijk vindt... het is echt een politieke keuze dat de Rekenkamer toegang krijgt... tot alle dossiers bij de Nederlandse Bank... dan is het aan het parlement om dat snel te regelen. Ja, zou u de mevrouw Kleins, maar u zit natuurlijk in een andere rol... Hè. U wordt gecontroleerd, dus u hoeft zich daar direct niet mee bezig te houden hoe dat gaat. U bent minister, uh, staatssecretaris. staatssecretaris, sorry. Um, uh, maar als u dit verhaal zo hoort, f, f, ja, eigenlijk misschien maar een persoonlijke vraag. Vindt u dat het eigenlijk gewoon zou moeten dat de Rekenkamer de toezichthouder... de Nederlandse Bank dus in dit geval, kan controleren? Nou ja, kijk, ik, ik, uh, ik vind het hartstikke moeilijk om daar nu een uitspraak over te doen. Daar ben ik heel eerlijk in. Uh, omdat ik dat niet uh, voldoende goed kan doorzien. Maar wat ik wel weet, ook omdat ik zelf uh, wethouder van financiën ben geweest. En toen uh, een rekenkamer had, uh, of een rekenkamercommissie uh, in de stad Den Haag dat het voor uh, zowel de gemeenteraad toen als, als, uh, als mijzelf, als wethouder... ontzettend wezenlijk was dat die rekenkamercommissie goed inzicht had... op alle fronten in wat er uh, te controleren viel. Zodat ze ook mij op mijn vestje oh. konden spuwen. Uh, en ik heb daar ook wel eens... Uh, uh, nou ja Nou van gedacht van, oeps, nou, uh, dat, dat is best een, he, uh, gewoon een ingewikkeld dossier. Daar moet ik meer aandacht aan besteden. Maar ik snap, ik dus, snap, eigenlijk... ik snap niet helemaal waarom u dit een moeilijke vraag vindt. Want de heer Ventrek zegt heel duidelijk, het is een politiek besluit. Ja. U zegt nu zelf dat de rekenkamers heel belangrijk ja, zijn. Zeker? Dus dan is toch het antwoord heel duidelijk... die rekenkamer moet gewoon toegang krijgen tot dit soort informatie. En in de rekenkamer kun je echt wel vertrouwen dat ze het niet meteen op straat gooien. Dat ja. is toch een hele duidelijke politieke keus... die de ministerraad morgen kan maken. Ja, ik ben een. Ik ben met u eens dat de Rekenkamer een heel zorgvuldig instituut is... wat niet uh, informatie uh, op straat gooit. Dat, dat is echt waar. Uh, maar ik, ik uh, formuleer het zo omdat ik niet helemaal zeker kan zeggen of die privacy-aangelegenheden het uh, mogelijk maken om dit maar zo te doen. Dat, dat kan ik gewoon niet overzien. Maar als het wel kan, nou liever dan vandaag dan morgen. In andere Europese landen kan het wel. Nou, dus ik ja, zou goed. echt, en ik moet zeggen, die dan, hele uh... cultuur... die cultuur die er is tussen de Nederlandse bank en andere ja. banken... ik zou zeggen, laten we dat in Nederland een keer doorbreken... en meer transparantie en een rekenkamer kunnen we echt ja. wel vertrouwen. Ja, mevrouw ja. Kleinsma gaat met u mee, hè? Want ja, zegt, als dat zo is, dan... Nou, dan... Uh... Dan, dan zou dat tot de mogelijkheden moeten behoren. Maar we hebben ook nog zoiets als het college... voor de bescherming van de persoonsgegevens... Five, six, yeah. En ik vind dat, uh, dat je dat college... dat is net zo behartigerswaardig als de rekenkamer. Dat moet je ook in de waarde laten. Dus die balans moet goed zijn. Maar als elders in Europa dit uh, vertoond wordt... Uh, ja, dan zou je in Nederland natuurlijk ook op die manier moeten kunnen werken. We krijgen er trouwens ook nog een controleur uit Brussel bij, hè, meneer Eickhout? Een, uh... Binnenkort, die komt ja. de Nederlandse begrotingen controleren. Ja, de dus spion een... op het Binnenhof wordt die al genoemd. Ja, we hebben dus een, een bankencontroleur op Europees niveau. Dus die zal sowieso wat meer inzicht moeten ja. krijgen wat de Nederlandse bank doet. En dan krijgen we... Ook nog een ambtenaar in Den Haag die eh, door de Telegraaf spion is genoemd. Maar die gaat wat meer gewoon het beleid bekijken... van ja. wat gebeurt er nu in het Nederlandse debat rondom begrotingen. Dus ja, ja, je hebt een bankencontroleur ja. en een begrotingscontroleur. Ja, en, en wat, uh, wat, wat verdient zo'n controleur eigenlijk? Wat doet dat tegenwoordig? Ja, oh, ik denk dat die wel onder de balken en de norm zit, hoor. Ja. Dat wel. Het is een functie waar Nederland erg op heeft aangedrongen. Hè? Er wordt nu wel gezegd dat hij moet weer met pek en veren uh, het land uitgejaagd moet worden. Althans, de PVV zei dat. Maar het is wel een idee van Nederland. Uh, sterker nog, onder gedoogd toezicht van de PVV... heeft Nederland zich sterk gemaakt voor een supercommissaris... die de begrotingen in Europa gaat bijhouden. Waarschijnlijk dacht men alleen aan Griekenland en Spanje. Maar als je begrotingstoezicht doet, dan doe je dat voor alle eurolanden. En laat Nederland nu ook een euroland zijn. Tien over half twaalf is het inmiddels. U luistert naar Troskamer Kamerbreed. Ik stel nog even onze gasten aan u voor. Partij van de Arbeidsstaatssecretaris Jetta Kleinsma... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bij ons aan tafel. Bas Eijkhout, Europarlementariër voor GroenLinks... En en Kees Vendrik hoorde u zojuist ook al lid van de Rekenkamer. Mevrouw Kleinsma, u uh, probeert uh, mensen die gehandicapt zijn... Uh, het moeilijk hebben toch aan werk te helpen. Hoe, hoe wilt u dat doen in tijden van bezuinigingen? Nou, dat is in tijden van bezuinigingen natuurlijk veel moeilijker... dan wanneer uh, er werk zat is. Hè, en, en we tot aan onze uh, nou, dijen, zou je kunnen zeggen, in de vacature staan. Tot onze uh, dijen in de vacature staan. Dat is een mooie vastleggen quote. Oh, nou ja, ja. Uh, neem me niet kwalijk. Maar goed, het gaat mij erom dat er voor mensen met beperkingen net zo goed plekken op de arbeidsmarkt moeten komen... als voor mensen zonder beperkingen. En uh, we hebben daar deze week in de Tweede Kamer over gedebatteerd. Want uh, nou ja, ik ben bezig met de participatiewet. En het woord zegt het al. Iedereen het, moet meedoen. Zo is het. Iedereen uh, moet echt ook de mogelijkheid krijgen... om een plek te kunnen benutten. En dan leert uh, gewoon de ervaring dat er gelukkig al veel werkgevers zijn die daarvoor in zijn... en die ook een sociaal gezicht hebben. En niet alleen maar met de mond beleiden dat ze graag die plekken willen... maar ook met het hart. Maar die werkgevers uh, zijn nog te weinig aanwezig. Ja, maar nu heeft u... De, veel mensen die een handicap hebben... die uh, uh, hebben uh, een uh, vervulling qua werk bij een sociale werkplaats. En uitgerekend moet daar nu op bezuinigd worden... waar u eigenlijk zelf altijd tegen was. Nou, zo kort door de bocht is het nou ook nou, weer niet. Nou, van de tijd uh, Oké. Okay, nou, liep u nog mee in een demonstratie, ja, toch? Dat, die dat de, tegen de bezuiniging op de sociale werkplaatsen was. Dat klopt. Omdat toen de wet werken naar vermogen aan de orde was. En daar uh, zat een bezuiniging op. Net zoals op de participatiewet hmm. overigens, hoor. Maar die bezuiniging die ging eigenlijk overnight in. Dus, uh, u heeft dat een jaartje kunnen uitstellen. Maar is het daarmee minder erg? Door die fasering van die bezuinigingen... kun je wel met veel meer rust... Uh, kijken naar hoe kun je nou de uh, sociale werkbedrijven, oude stijl ja. uh, omvormen naar nieuwe uh, manieren van beschut werk. Maar het resultaat is hetzelfde. Want straks mogen er geen nieuwe mensen meer intreden. Dus die sociale werkplaatsen worden eigenlijk een soort. Ja, om gezegd sterfhuizen, het moet eigenlijk vanzelf uitsterven. En de werkgevers, waar u het zojuist over had... Ik uh, hoorde, geloof ik, meneer Wientjes zeggen van... noem alsjeblieft het Q-woord niet, dat quotum, daar willen wij helemaal niet aan. Nee, maar dat is nou juist waarom ik dat Q-woord wel noem... en als, als het mag ook vanochtend weer, het quotum voor werkgevers. Omdat, uh, uh, ik net al zei... Uh, dat nou, niet bepaald alle werkgevers staan te popelen... om mensen met beperkingen aan boord te nemen. Nee, maar Wat gaat u doen en, om ze eroverheen te trekken? Nou, We willen uh, dus um, uh, voor alle werkgevers met meer dan 25 werknemers... Uh, een kwotum instellen te beginnen bij 1 januari 2015. En dan krijgen werkgevers zes jaar de tijd om 5% van hun werknemers... Ja. Uh, mensen met beperkingen. Ja, even, dat is, dat even. Is een, even, even nog een vraag. Dat is nu iets, zo'n kwotum van 5%. Dat doet mij denken aan eeuwen geleden... was er ook zo'n percentage van 5% uh, om WO'ers in dienst te nemen in het bedrijfsleven. Ja. Daar is helemaal niets van terecht gekomen. Nou, uh, toevallig was ik zelf iemand die uh, in die tijd actief werd op de, wer op de arbeidsmarkt. In de jaren tachtig was dat, hè? u praat denk ja. ik over de wachtwee, heette die toen... Um, en uh, toen ging het dus ook om mensen met beperkingen. En ik, ja. Ja, ik heb een beperking, ik ben spastisch. Ja. Dus toen zei mijn werkgever ook: Goyetta, uh, wat treft het nou? Ja, en... en uh, ja, toen ik... had u een mazzel, maar die, dat is dan 1%, maar die 4% anderen, die zijn er nooit gekomen. Nou, maar, maar de werkgevers zijn ook in die tijd wel meer gaan nadenken over het feit... dat je die mensen niet maar zo kan uitparkeren of onder kan brengen uh, in een sociaal werkbedrijfpunt. Maar dat ook zij mede verantwoordelijk zijn voor, nou ja, voor deze mensen, die horen er gewoon bij. En ik merk dat nu ook, want als Ben uit Wintjes zegt... Jetta, uh, noem dat kwotumwoord niet... Uh, dan zegt hij daarmee eigenlijk... ja, mijn, mijn achterban, de werkgevers, die, ja, die, die willen daar eigenlijk nee, niet voor niets mee. Nee, maar die werkgevers hebben ook te maken met crisis... met teruglopende Tuurlijk. opdrachten, met alleen maar stijgende kosten. Tuurlijk, maar er zijn ook werkgevers, waar ik ook op werkbezoek ben geweest... die uh, heel veel mensen met een beperking hebben aangenomen... ook in tijden van crisis. Want het gaat er natuurlijk om dat je uh, te alle tijden gewoon een mooie mix van de samenleving op de werkvloer terugvindt. Dus dat geldt ook voor oudere mensen. Dat geldt ook voor hele jonge mensen die van school komen. Ik snap, ja, je mag best ik snap een appel het doen op werkgevers. Ik, ja, ik snap het hier... ideaal. Maar ik, ik denk toch dat een werkgever die nu zit te luisteren... denkt, ja, maar ik heb een hele andere praktijk. Ja, maar, maar nogmaals, ik, ik vind het wezenlijk dat die werkgever... en daar wil ik ook graag mee in gesprek hoor, dat doe ik natuurlijk ook... maar dat die werkgever... Uh, ook open moet staan van hoe kan dat dan? Hoe kunnen we er nou voor zorgen, met z'n allen... Uh, dat, dat je mensen niet voor hun hele leven lang... Uh, buiten de boot laat vallen. Hm. Hoe kunnen we er nou als samenleving voor zorgen? Hm. En ja, werkgevers. Uh, geldt ook voor de overheid, overigens hoor. Want de overheid maakt er ook nog, vind ik, te zeer een potje van. Er kunnen ook nog veel meer mensen met, met beperkingen. Ook bij de, de overheid de over... geldt ja, dat quotum straks, ja, vindt u? Zeker, nou en of. Maar dat, dat, de vraag is natuurlijk altijd. Wil je het afdwingen? En krijg je een boete als je je niet aan houdt? Ja. Of is het dan maar gezellig afspreken? Meneer Boman, hier hebt u gewoon de. Uh, de, hoe zeg je dat? De spijker op de kop. Want, uh, ja. Want kijk, je moet aan de ene kant natuurlijk zorgen... dat je voor die werkgevers het zo uh, toegankelijk maakt... dat ze ook in staat worden gesteld om die mensen aan boord te nemen. En dat betekent dat je als mensen niet helemaal... hun eigen minimumloon kunnen, kunnen verdienen... dat je dat aanvult als samenleving. Als een werkplek moet worden aangepast... omdat iemand in een rolstoel zit... dan moet je dat als samenleving willen doen... Uh, als iemand met aanvullend openbaar vervoer naar zijn werk moet... Ja, dan moeten we daar met z'n allen voor gaan staan. Het kost dus, allemaal geld, mevrouw Kleinsman. Ja, en dat geld is er. Dat geld was er altijd al. Maar de werkgevers benutten dat veel te weinig. Al die, ik, mag... al die mooie uh, <coughs> ja, worsten, zoals ik ja? ze altijd noem, ja? die worden te weinig benut. Dus dan heb je echt een stokje nodig achter de deur... om ervoor te zorgen dat die werkgevers... Maar een hele, mag ik een hele simpele vraag stellen. Zit dat quotum in de participatiewet? Dat quotum uh, zit verankerd in de participatiewet, maar wordt een aparte wet... omdat de participatiewet per 1 januari 2014 ingaat en het quotum per 1 januari 2015. Dus het quotum is nog niet geregeld? Het quota staat in het regeerakkoord. Dus, maar uh, VVD heeft deze week gezegd dat dat quota, daar moeten we nog over nadenken. Nee, de VVD uh, heeft gezegd, wij staan gewoon achter de 5 procent. Nou, wat ik eigenlijk constateer is dat Samson vorig jaar op het Malieveld zei... ik draai deze bezuiniging terug. Maar nou, het enige wat wordt bereikt is dat die bezuiniging iets langer wordt ingefaseerd... en dat het quota, wat hier zo belangrijk wordt genoemd, nog niet in die wet geregeld is. Nee, want uh, Diederik Samson heeft... en ik stond zelf ook op het Malieveld... Diederik Samson heeft gezegd... Uh, die wet werken naar vermogen... die wordt veel te snel uh, over mensen uitgevoerd. Ik draai die bezuiniging terug, nee, heeft, ik hij, heeft niet let, nee, ik, mm. hij Nee, absoluut niet. nee, daar moeten we opzoeken. Daar hebben we geen tijd voor. Hij wist toen al dat je natuurlijk nooit... Uh, alle bezuinigingen terug uh, kunt draaien. Ja, bij deze was hij heel stellig. Mm. Dus uh, die hele bezuiniging kon je nooit terugdraaien. Nee. Dat ga ik ook niet doen, daar ben ik ook heel eerlijk in. Uh, maar je kunt hem wel rustiger in laten gaan. En dat kwotum, dat staat gewoon in het regeerakkoord. Dus dat gaan we doen. Is het een hoofdpijndossier voor u? Want u voelt zich wel altijd erg betrokken bij de mensen met een arbeidsbeperking. Nou, het is een van de redenen dat ik hierbij ga zitten. Kijk, uh, toen Diederik Samson mij vroeg... Uh, wist ik drommels goed dat dit nou niet bepaald, dat zei ik net ook... een van de meest makkelijke perioden is om bewindspersoon te zijn. Nee. En mij drijft in de politiek dat je ervoor zorgt dat iedereen een plek krijgt. Iedereen. En dat is wat dus niet, we niet alleen proberen. mensen met beperkingen... maar ook mensen met kleurtjes of oude of jonge mensen. Iedereen moet gewoon een plek kunnen krijgen. Pensioenen, ook een hoofdpijndossier? Nou en of. Want kijk, ik kan, ik kan nu heel makkelijk zeggen... ik ga niet over de pensioenen, want het is werkgevers en werknemers. Maar ik ga wel over de oude dagsvoorziening, in de brede zin van het woord. En heel veel mensen dus... maken zich zorgen om dat AOW-gat wat er dreigt te ontstaan. Ja. Vanwege het langer moeten doorwerken, maar later pas je AOW krijgen. Inderdaad. Dus Hoe wat, gaat u dat oplossen? Wat we gaan doen is... Uh, dat mensen die, uh, nou, die, die een heel kleine portemonnee hebben... dat we niet komen met een overbruggingsregeling... tot ja, misschien, misschien 150% dan... minimumloon. Ja, dat is misschien wel goed, omdat meteen we nou denken... mensen die gaan meteen uh, in hun tas zoeken... zou ik een kleine portemonnee hebben of een grote. Wat is een kleine portemonnee, gewoon in harde cijfers... en wat is een grote portemonnee in uw uh, denken? Nou, 150% minimumloon. Het Minimumloon is zo 12, 1300 euro, dus dan kun je het uh, uitrekenen. Uh, en voor die mensen gaan we soelaas bieden, maar het is even goed om het uh, helder uit te leggen. Kijk, in 2013 gaat de eerste stap in voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Ja, er zijn dus mensen die een maand geen AOW krijgen zo als ze een grote portemonnee hebben. Ja. Dus meer dan 150%. Dus de wie zo'n 1600 euro bruto per maand binnenkrijgt. Die, heeft, uh, ja, die moet die maand maar. Uh, uh, Toedeledokie. Ja, en, en ja, die kan dan ja, wel. Toch? Ja, maar zo is het. En dan, en, dan ben je en, rijk. En dat, dat is natuurlijk... Ben je dan rijk? Nou, rijk wil ik nou ook weer niet zeggen. Maar de scherpste kanten worden er wel van afgeknaagd voor de kleinste uh, portemonnees. Zo simpel ligt die. En dit is ook een kabinet. En anders dan het vorige kabinet. Wat in ieder geval enorm probeert te letten op. Uh, eerlijk delen. Dus uh, uh, je probeert de mensen die het sowieso al niet zo heel erg ruim hebben, zal ik me zo maar uitdrukken, eufemistisch. Mm om die een beetje uit de wind te houden. Mm. En dat doen we dus met deze overbruggingsregeling. Want als we voor iedereen een overbruggingsregeling zouden afkondigen... Ja, dan hoef je natuurlijk die leeftijd helemaal niet te verhogen. Nou ja, 1700 euro bruto binnenkrijgen, dan ben je toch niet uh, loderd? Nou, maar meneer Booman, uh, als je alleen maar AOW hebt... en dat zijn nogal wat mensen in het land... of je hebt een piepklein pensioentje... Nou, dan, uh, dat zijn, het gaat echt dan om behoorlijk wat mensen. Dan ben je wel blij met deze overbruggingsregeling. Ja, maar, maar je bent niet loaded als je 1700 precies. euro bruto hebt. Ja, nee. dat, dat vroeg ik ja. nee. Nou, da Daar heeft u ook weer gelijk in. Maar ik moet natuurlijk wel ergens een grens stellen. En uh, als het gaat om, om één maand uh, minder AOW, want daar praten we dan over ja. in 2013. Ja, dan hoop ik dat mensen een buffertje hebben om dat te kunnen oplossen. Kunnen ze en zo misschien niet... lenen bij de SNS? Ja, ze, ze... neem me even serieus. Ze kunnen wel een voorschot uh, krijgen bij uh, de Sociale Verzekeringsbank. En dat voorschot moeten ze terugbetalen. Maar dat geldt dus niet voor die overbruggingsregeling. Een overbrugging krijg je. Die hoef je niet terug te betalen. We stappen even over naar, uh, naar Europa. Bas Eickhout, uh, gaat u eigenlijk weer lijst trekken... voor GroenLinks bij de komende verkiezingen? Oh, dat, uh, dat speelt op dit moment nog niet. Tuurlijk speelt dat wel. Nee. Daar wordt er al over nagedacht? Er wordt misschien over nagedacht, maar ik heb er gewoon nog geen besluit in genomen. U, u, geen besluit in genomen, nee. maar wel over nagedacht. Daar hangt het vanaf? vanaf? Gewoon, ik wil eerst even mijn werk doen en dat is op dit moment belangrijker. Nou ja, er staan twee belangrijke verkiezingen tegelijk natuurlijk te wachten. Gemeenteraad en Europa. Hangt het daarvan af? Hoe GroenLinks het bij de gemeenteraad Nee, want ik denk dat ik al eerder mijn besluiten moet hebben genomen. Dus, uh, maar op dit moment ben ik gewoon mee bezig met de inhoud in Brussel. Dat is toch echt belangrijk. Uh, u u was, uh, was eigenlijk niet de nummer één voor GroenLinks in Brussel. Hè? Dat was mevrouw Sargentini. Klopt. Waarom is daar een tussentijdse wisseling van de wachten geweest? Nou, we hebben dat ook aangekondigd. Dat zijn onder andere privéredenen van, me van mevrouw Sargentini. Dus daar ga ik het niet over hebben. En mm. verder uh, gaat zij zich uh, heel erg storten op allerlei dossiers... rondom asiel en migratie. Wat ongelooflijk belangrijk is als je kijkt naar het vocht Europa. En dat mm. betekent ook heel veel reizen voor haar. En daar gaat ze zich heel erg op storten. Ja, ze gaat meer reizen en daarom kan ze niet nummer één meer zijn. Nou, je moet voor een aantal overleggen in Nederland heel vaak zijn... Mm. als je de delegatieleider bent. En dat zal ik dus nu doen. Heeft mm. u al eens een beetje twijfel over de toekomst van GroenLinks? Nee. Er is natuurlijk vorige week een heel naar rapport uitgekomen. Een, uh, een, een, volgens mij wel een goed rapport dat alles even goed analyseert. Dat is dodelijk. De situatie is niet prettig. Nou, volgens mij, weet je, ik vond de timing wel wat laat. Het was vooral terugkijken op die anderhalf jaar waarvan we allemaal weten. Dat was dan niet echt de beste periode van GroenLinks. En inderdaad, de verkiezingen waren dodelijk. Uh, ik vond het wel weer jammer dat we dan in januari ja, eigenlijk nog eens een keer alles weer gaan oprakelen. Terwijl je denkt, ja, dat hebben we nou net gehad. Dus ik heb wel zoiets van, nou, dat rapport is nu echt een definitief einde van wat er allemaal gebeurd is tot en met oktober. En nu vooruit. Een, een, een groot onderwerp deze week in de Tweede Kamer is uh, toch weer Europa. En de visie van Nederland over Europa. Ja. Er is ook weer een Europese top. Uh, is die visie bij u uh, van uh, het kabinet eigenlijk duidelijk? Nee, het was ook twee kantjes volgens mij. Dus dat zegt ook een nou. beetje veel over de visie van uh, dit Nederlands kabinet. Heeft ook heel erg veel mee te maken dat VVD en PvdA... natuurlijk heel erg verdeeld zijn over Europa. Dus dit gaat, het is nogal een modekreet vandaag... dit gaat ook een hoofdpijn dossier worden voor het kabinet. Ja, dus jongen, het jongen, is het toe. We, volgens, volgens mij doen we geen oog meer dicht op deze manier. Hè? Nou ja, je Ligt bent op een toe. gegeven moment aan het hoofdpijn. Nou ja, kijk, het hele duidelijke punt is... de VVD, die wil nooit vergezichten. Rutte heeft dat continu tegengehouden. Uh, overigens juicht hij dan wel toe als Cameron een vergezicht neerzet... Vind ik is wel interessant. Uh, P van de A zegt dat zij wel degelijk wat meer vergezichten hebben over Europa. Nou Laat dat nou eens een keer heel duidelijk. Wat willen we met Europa? De keus voor een munt, hè, de euro, is een fundamentele keuze. Als je een gezamenlijke muntunie wil, dan zul je dus ook veel meer economisch samen moeten werken. Dan zul je dus inderdaad begrotingstoezicht op Europees niveau moeten regelen. Dan zul je bankentoezicht op Europees niveau moeten regelen. Dat zien we nu allemaal. Maar elke keer als zo'n besluit moet worden genomen, hoor je VVD met name zeggen, nou niet te veel macht naar Brussel. Ja, dat debat, dat, laat dat nou eens een keer goed gevoerd worden. In die zin, ik ben dolblij met Cameron. Hmm. Zijn visie is totaal niet de mijne. Maar hij zet wel heel duidelijk neer wat hij wil met Europa. Nou wil ik dat graag van het kabinet horen. En eigenlijk elke lidstaat. Ja, maar Mevrouw Kleinsma, is wel een beetje waar... Hè, dat de VVD en de Partij van de Arbeid toch wel een ietsje-pietje verschillen over Europa. Nou, niet alleen over Europa. Over nog meer. Ja, eigenlijk tuurlijk. alles. Nou ja, kijk... Wij het kabinet hebben... staat aan de rand van de afgrond. <laughs> nee, maar dat, dat is nou juist het bijzondere nee, okay. aan dit kabinet. Hè, dat we één brokbrug zijn, zou je kunnen zeggen. Uitruilen. Um, uh, naar, naar elkaar toe ook. Ja, nee, maar Eva... dit punt heeft Europa. Wie heeft het kaartje Europa getrokken? Dat is eigenlijk de vraag. Wie... Bij het uitruilen. De Partij van de Arbeid heeft een minister op Buitenlandse Zaken... die wel iets heeft met Europa... Mag ik het zo uitdrukken, ja. Frans Timmermans? Ja, maar tot nu toe hoor ik hem ook heel vaag over... van wat ziet hij nou dan de toekomst van het Europees parlement? Hoe wil hij de democratische controle op het Europees niveau regelen? Dat soort vragen, daar moeten we het over hebben. En het wordt mij niet duidelijk wat de heer Timmermans daar wil. Meneer, meneer Eickhout, zou u eigenlijk ook wel in Nederland... Een, een referendum over Europa willen hebben? Want u zegt van, nou, de, laten we daar nou eens duidelijk over zijn. Ja. Laat die discussie daar nou eens eigenlijk duidelijk over gevoerd worden. Zou een referendum daarvoor een goed instrument zijn? Uiteindelijk wel. Hoe wat, ik het wat, liefst, wat is ja. dan de vraag? die aan ons wordt voorgelegd ik wil, nu in dat eerst een, ik wil eigenlijk eerst van de politieke partijen horen... hoe zien jullie Europa? Wat is jullie beeld van de toekomst van Europa? Laat dat de inzet zijn van de Europese verkiezingen voor 2014. Ja, nou, van u hebben we dat nou net gehoord. Ja. Dus wat zou u vragen aan nee, ons uh, zijn? Nee, vervolgens moet er dus een verdragswijziging komen. Dat is ook ja. heel duidelijk. Dat heeft Cameron gezegd. Hij wil bepaalde ja. machten terughalen. Ja. Nou, ik zou zeggen, nee, op een aantal zaken... zul je juist meer Europa ja. nodig ja. hebben. En daar is een verdragswijziging voor nodig? Dan is een verdragswijziging nodig. nodig. En dan, na die verdragswijziging, laten we... dan eens een referendum over dat nieuwe verdrag. Nee, dat, het verdrag, dat, dat is meer, echt meer dan twee kantjes. Dus daar kan ik niet zomaar ja of nee op zeggen als burger. In nee, het maar leeftijd. daarom wil ik eerst dat goede debat met de verkiezingen volgend jaar. En dat was het probleem in 2005. Toen mensen echt ineens een, een grondwet voor de neus kregen. Toen moest je ja of nee zeggen. Nee, ik ben veel liever... Eerst een goed debat, verkiezingsdebat. Laat de politieke partijen nu niet duiken zoals ze bij de vorige verkiezingen deden. En niemand wilde echt dat debat aan. Allemaal bang voor PVV die als eigenlijk als enige een heel helder geluid had. Laat dat nou eens de andere partijen ook. Klare wijn schenken. Wat is jullie visie op Europa? Laat dat de inzet zijn voor een En aan het eind daarvan een referendum. Nederland, doe je daarmee ja of nee. Zo moet het zijn. Ja. En dus dat referendum, dat zien we dan wel... Nou, dat kan dus 2017 zijn. Ik bedoel, Cameron heeft ook niet gezegd dat het referendum er morgen is. Dat is ook pas in 2017. Dat zou heel goed een jaartal kunnen worden. Ja, kun je dat dan eigenlijk samenvatten... dat de Europese verkiezingen voor volgend jaar een beetje gaan... over ja Europa, nee Europa? Nou, dat zal een inzet zijn van een aantal partijen... die zeggen nee Europa. Maar dat is alleen PVV, ja. hè? SP, PvdA, VVD, allemaal willen ze de euro... Maar ze weigeren allemaal dus echt goed te doordenken wat daar de gevolgen van zijn. Dus het zijn met name die partijen die een probleem krijgen. Want als je kiest voor de euro, dan zul je echt ook beter voor economische integratie moeten kiezen. Laat dat nou maar eens een keer helder worden in een campagne. En met name SP, die vaak aan euro retoriek doet. Wat is nou jullie echte visie op Europa? En als je die euro wil, dan zul je echt met een beter verhaal moeten komen. Ja, mevrouw Kleinsma, we zijn bijna aan het eind van de uitzending. Wat wordt eigenlijk het grootste probleem de komende weken voor het kabinet? Uh, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat wij uh, vertellen waarom uh, ingrepen noodzakelijk zijn... En waarom we ook eerlijk willen delen. Want dat, dat, is, uh, dat is iedere keer opnieuw natuurlijk weer het issue. En ik snap zo dat mensen, als ze hun gyro-rekening be bekijken aan het eind van de mm. maand... denken van lieve hemeltje, nou heb ik weer een, uh, een tientje of twee tientjes minder. Ja, dat, dat zal inderdaad zo zijn. En het gaat erom dat we proberen dat zo eerlijk mogelijk over Nederlanders okay, te doen. Oké, nou helpen het u, uh, hopen. Jette Kleinsmaak, is Wendrik en Bas Eijkhout, dank. Want het zit erop voor dit programma. Na het NOS-nieuws, het journalistieke onderzo onderzoeksprogramma Argos. Daarna is de Tros terug met in bedrijf. Dan gaat het ook weer over SNS. Lex Hoogduin zit er dan, voormalig directeur van de Nederlandse Bank. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag, tot dan. Dag. Samen thuis, samen Tros.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 Dat ze echt verdiend pensioen mag gaan houden. Radio 1: het nieuws van alle kanten.